Het is tien uur en ik heb tot tien uur, dus dat betekent dat ik er weinig meer aan toe kan voegen. Nou, dat ga ik dus ook niet doen. Na de pauze dan, uh, dan gaan we dat wel doen. Ik geloof dat God ons vanochtend wil stilzetten erbij dat het vertrekpunt van onze identiteit dat dat dus liefde is. Dat wij geroepen zijn allereerst tot een relatie van liefde. En ik wil na de pauze wil ik vanuit de Bijbel ook gewoon laten zien. Dat, dat dat vanaf het begin tot het eind van Gods woord... dat dat een rode draad is. Want voor ons als mannen is, is liefde en geroepen tot intimiteit met God. Uh, ik ben zelf ook een man. Dat zijn van die woorden die denkt van... Ja, ja, dat klinkt allemaal wel mooi en dat klinkt allemaal wel maar... ja, het klinkt wel erg vrouwelijk misschien. En ik wil gewoon ook na de pauze met jullie uh, vanuit de Bijbel... ook gewoon ja, terugkijken van waar heeft God de mens voor bedoeld... En wat is het vertrekpunt van waaruit we alle andere dingen van onze identiteit... ook over hoe we in de maatschappij staan en hoe je met je talenten omgaat... hoe je, daar, ja, hoe je daarmee om kan gaan, maar wat het diepe vertrekpunt is. Nou, daar gaan we na de pauze over verder. Ik heb begrepen dat we nu uh, eerst gaan kletsen met elkaar en koffie drinken. Ja, ja en dat wordt heel briljant... En een hele waardevolle zaal, denk ik, met zoveel briljante mensen hier. Uh, we gaan uh, inderdaad koffie drinken. Uh, we hebben tijd voor ontmoeting. Uh, een dag als deze kost ook geld. En uh, u heeft dat uh, wellicht in de aankondiging uh, gelezen. Wij vragen voor deze dag 15 euro, maar u heeft niet hoeven betalen bij binnenkomst. En ik zag al een aantal mensen heel verrast. Dat doen we heel bewust. Want er zijn misschien mensen, zeker in deze tijd, die dat even niet kunnen betalen. En die zijn even welkom vandaag vinden we heel belangrijk om dat even te onderstrepen. Voor iedereen die het wel kan betalen... Uh, liggen achter in de zaal machtigingsformulieren. Uh, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Er staat een bus waar u ze in kunt doen. En, uh, u kunt ook geld in de bus doen. Uh, 15 euro is het rechtbedrag. Kunt u meer kwijt. Ook van harte welkom. Dan kunt u misschien betalen voor die buurman van u... die dat vandaag net even niet kan er zijn toiletten die zijn links van de ingang waar u binnen bent gekomen. En uh, omdat er vandaag vrijwel alleen maar mannen zijn, maken we een keer een uitzondering. U mag ook vandaag gebruik maken van het damestoilet. Ja. Er staan hiernaast uh, twee boekentafels. Uh, kijk er ook rustig even rond. Uh, neem daar in de pauze de tijd voor en alsjeblieft niet vanmiddag uh, tijdens de zing in. Loopt er niet aan voorbij, want misschien ligt er wel net dat boek wat op u ligt te wachten, of die cd, die heel graag wil dat u naar luistert. Ik wens u nu een hele goede pauze en uh, ik ga even spieken, wij gaan om half elf gaan wij hier weer starten. En ik hoop dat u dan allemaal al startklaar zit op de stoelen, want dan gaan we heerlijk weer even zingen ook met elkaar. Dank u wel.